Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. In veel grote steden zoals Amsterdam en Breda is het deze Koningsdag weer schuifelen en proppen op de pleinen. In Amsterdam zijn ze voorlopig nog niet klaar met feesten, ook toeristen niet. Heb uh, je de zin in? Australiën. Australian. Australian? Ja, yeah. how you feeling today? Oh, very good, I'm feeling great. Good. good to be here, why? Why? Ah, uh, well, you know, party town. Sommige gemeenten roepen vanwege de drukte op om niet meer te komen en een ander feestje te zoeken. In Utrecht hebben ze daar minder last van. Daar is Koningsdag nu afgelopen. In China wordt de antispionagewet nog een stukje strenger. Er mag helemaal geen info meer worden gedeeld... die ook maar iets te maken heeft met de nationale veiligheid. Maar wat voor informatie dat dan precies is... dat staat dan weer niet in die wet. En dat kan best wel gevolgen hebben voor journalisten... vertelt onze correspondent Gary van Pinksteren. ...dat, in, eh, dat het in ieder geval nog gevaarlijker wordt om bepaalde dingen te doen. Hè, en dat je het dus meer beweegt in de richting van wat we in Rusland hebben gezien. Dat bijvoorbeeld een journalist opgepakt kan worden op verdenkingen die dan, waarvan heel moeilijk te controleren is of die kloppen of niet. Een Amerikaanse middelbare scholier heeft miljoenen dollars bij elkaar verzameld. Dennis Barnes stuurde 200 universiteiten een brief om te kijken of ze hem een studiebeurs willen geven. 125 zagen dat wel zitten en bij elkaar boden ze 9 miljoen dollar aan studiebeurzen dat is bijna een record en daar is hij als zwarte jongen hartstikke trots op. To be able to set the trend, to be able to set the standard and raise the bar to say okay, as a black man I could do more than dribble the ball, I could do more than throw football or run the fastest. Ja, dus niet omdat hij goed een bal kan gooien of hard kan rennen, maar omdat hij goed kan leren en hij hoopt zo een voorbeeld voor anderen te zijn.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. back. We'll Die illustre uh, band Alaska komt nog een keertje live optreden. Niet hier. Doe in Polendam zelf. Op uh, 17 juni, wel te verstaan, dan uh, gaan ze nog eens een keer live optreden in Polendam. In de Piers. Dan kun je ze nog een keer aanschouwen. Illustre band, trouwens. Ze hebben in 2012, uh, daar hebben ze het nog heel lang over gehad in de muziekwereld. Actors and Liars. ...dat het zo goed op hem was. Dit is uh, de opvolger daarvan. Dat heette uh, Prospero en daar kwam dit uh, mooie nummer af. Immedias rest welkom bij deze Zandvoort uh, draait door. We gaan rap verder met leuke en ook mooie muziek. Ook veelvuldig gedraaid op de Zandvoortse radio. En wel in het illustre radioprogramma... ...wat uh, nog wel eens op de dinsdagochtend plaatsvond... ...tussen 10 en 12 de kant nog balshow. Kate Bush en Running Up That Hill... En pakt naar Newcastle, dan kom je uit in het plaatje Tuinman. En dat ze daar popmuziek maken, dat bewijst deze band. Maximo Park en Meeting Up, Het is al wel wat ouder, dat dan weer wel. is ongeveer in 2005 een beetje ontstaan. Daarvoor hoorde je Kate Bush en Running Up Dead Hill. Dat is allemaal in de aanloop van deze Koningsdag alternatieve FM, want uh, dat we uit gaan pakken, dat is één ding wel wat zeker is om zeven uur. Dus dat betekent dat wij geen live muziek hebben, maar we hebben wel heel veel nieuw materiaal. Terwijl Maximo Park weg hebt. Uh, we gaan uh, verder, want dat lijkt me wel heel fijn uh, dat we dan ook nog het uh, populaire werk er weer even tussendoor gooien. Oftewel Madonna met and Commotion.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 If you Een beetje cultureel erfgoed. Uit Den Haag komen ze. En uh, dat was de illustre band. Shocking Blue. Met navajotiers. Wat hadden ze bedacht? Ze hadden op een gegeven moment de clip uh, opgenomen. Want ze hadden daar uh, ja, min of meer een soort van filmp namen. En dat hebben ze gedaan op uh, Het Oert. Schuine streep De Hon op Amelonde. Dus dat moet je maar even na zoeken. Want daar hebben ze het opgenomen. Daarvoor hoorde je trouwens Madonna met Cosmic Commotion. En daarvoor, daarna bedoel ik Racer. Lights met Wire to Wire. Ja, dat krijg je als je over je eigen woorden heen struikelt. En dat je in aanloop bent naar de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Ik werd op een gegeven moment zaterdag verrast met dit fijne nummer. Door collega Maarten Verduin in het programma Podium 107. Die dacht ik gooi uh, bij het uh, lokale talent en het talent ook nog een oude disco-stamper er even door, doorheen. Nou, dat heeft mij zover gebracht dat ik hem uh, nu ook maar eens even laat horen. Twaalf-inch van Jimmy Bohorn en Spank. Mm-hmm. In de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de grens tussen Oekraïne en Polen worden honderden vrachtwagens tegengehouden. De chauffeurs moeten wachten op een convoy dat ze door Polen naar het westen brengt. Poolse boeren zijn bang dat ze weggeconcurreerd worden door Oekraïnse producten. Talkshowpresentator Jerry Springer is overleden. Hij werd vooral bekend met zijn Jerry Springer Show uit de jaren 90, maar hij was ook burgemeester. Jerry Springer stierf na een korte ziekbed thuis in Chicago. Hij was 79 jaar. In het hele land is het druk geweest op Koningsdagfeesten. Verschillende steden moesten mensen oproepen om niet meer naar de binnenstad te komen, omdat het te druk was. Dat gebeurde onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Breda. Het weer in de loop van de avond regen in het zuidwesten. Morgen is het bewolkt, dan is het 13 tot 17 graden.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 Shawty is the bad that she knows I come out, I my trainings pack. Give you a bit love and shawty, weet you that day You all I can give you, you're tripping in the ladies This not the same as you first I put it on you, see it do your move Screw it your big bags, I'm not a you For you spent a big bang, it at the KitKat Shawty ain't addicted, I of you Make it personal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 Oh Het is niet oké, okay. ik weet al wat jij weet Ik kom aan in mijn trainingspakken Of in the letters, you know Shaddy's the baddest, she knows Of in de letters, you know Shaddy's the baddest, she knows Mijn shaddy's the baddest, yeah Je maakt die baddest van me jealous, yeah Zonder jou ben ik de saddest, yeah In de ernst, ik ben mijn scammers, yeah Mijn lesbeest die gaf me lessons, yeah, yeah Ik kan me niet verbergen. yeah, yeah. Je bent weer boos, ik ben weer offline En ook al ben je boos, ben je ook zo fijn En als ik je vertel dat ik weer bij je blijf Dan zal het ook niet anders zijn Ik kon niet zo zijn, ik ben daar En wacht op mij, zo wacht op mij Ik kon niet eens lastig zijn ik denk aan jou, denk jij aan mij jij ja, weet dat ik dacht En jij ja, weet dat ik dacht heb. Jij weet dat ik anders ben en zo lief Ik weet dat je trust in mij het is oké okay. Ik weet dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou Dan wil ik jou bij mij de zo lief. Jij weet dat ik anders ben en zo lief Ik weet dat je trust in mij het is oké okay. Ik weet dat je denkt aan mij en als ik denk aan jou Dan wil ik jou bij mij al tiet lief. Het is niet oké okay. Ik wil weten wat jij weet Ik kom aan in mijn trainings op. We vinden we dat jonband Je in vinden we you know. Er zijn even twee zandvoersenproducties uh, ja wat zeg ik, twee producties achter elkaar. Wendy Moore vanuit het systeem. Ja, ik had hem uh, al klaar staan hier, dus ik denk dan laat ik hem maar lopen. En deze van Siggy Dins en de akoestische versie van OK. En dat uh, bracht de tijd op, uh, wat is het, tien over half zeven, zo'n beetje. Ja, maar, ik zit er nog niet eens zo gek uh, ver naast eerlijk gezegd. Um, we sloten zeg maar voor de hoofdlijnen van het nieuws af met een danceclassiker. Dit is er eigenlijk ook wel eentje. Die heeft een heel lange intro. Ga ik niet helemaal vol praten, maar uh, het is van Gino Socio en Try It Out. Even The best suppressor of the feeling Reliquid's miserable to form a solution Chicken hard and it leads to confusion oh. My soul is trapped inside and needs to be free Cause my ambiguity got the best on me He knows exactly, exactly. how I feel I can tell This trapped I thought to myself, to myself. If I wanna be bold, I gotta action There's a voice in my head Says I have losse Jos. En dat was de sleutels. Daarvoor hoorde je trouwens Drino, Gino Socio met tried Out uit 1981. Uh, Eline Mann, die gaan we straks nog terug horen in Alternative FM, maar dan onder een andere naam. Loop, die komt straks nog. Israel Nash, die heb je net kunnen horen. En Closer, ja, ik geef Loop dus al eigenlijk weg. Maar die hadden afgelopen vrijdag een weergeloos optreden verzorgd in Paradiso. En Loep is tegenwoordig nou wel heel erg gemeengoed geworden. Dus hij kan wel degelijk in dit geitje thuis horen. Dit is Better Off die je gaat horen tot aan het nieuws van 7 uur. En daarna komt er een chokvolle alternative event, met chockvol hagelnieuw nieuws. Nieuw werk. Dat dus.